Uh, als eerste wil ik zeggen dat wanneer een persoon getroffen wordt door een ziekte, dat hij daarmee genoegen moet nemen. En dat hij zich geduldig moet opstellen omdat hij de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala dient te accepteren. En een zieke persoon dient altijd in een toestand van hoop en vrees te verkeren. Dat is belangrijk. Zo vinden wij in een overlevering die verhaald is door het tirmidhi dat de profeet vrede zij met hem een jonge man bezocht die op zijn sterfbed lag. En hij vroeg de jonge man vervolgens hoe gaat het met je? Toen zei de jonge man tegen de profeet vrede zij met hem, o boodschapper van Allah, ik hoop op de genade van Allah. En ik vrees voor mijn zonde. Toen zei de profeet. Sallallahu alayhi Wasallam Tegen hem. Deze twee zaken. Komen niet samen. In het hart van een persoon. Die zich in deze situatie bevindt. Of Allah. Zal hem datgene geven. Waarnaar hij verlangt. En hij zal hem. Veilig stellen. Voor datgene. Waarvoor hij vreest. Dus hij moet zich altijd. Bevinden tussen hoop. En vrees. En het is niet toegestaan voor een zieke persoon, in welke toestand dan ook, om de dood te wensen. En als hij van binnen toch die drang voelt, dan dient hij in dat geval het volgende te zeggen: namelijk, O Allah, laat mij leven, indien het leven goed voor mij is. En laat mij sterven, indien de dood goed voor mij is. En als deze persoon nog eigendommen. ...van andere mensen in zijn bezit heeft... ...dan dient hij... ...deze eigendommen op dat moment... ...terug te geven... ...aan de eigenaren ervan. Als dit op dat moment niet gaat... ...dan dient hij tenminste iemand aan te stellen... ...die na zijn dood daarvoor zal zorgen. En aangezien vandaag de dag... ...heel veel mensen zich schuldig maken... ...aan religieuze innovaties... ...als het gaat om het begraven... ...en het wassen van een dode persoon... ...is het natuurlijk wenselijk... Dat degene die op zijn sterfbed ligt, zijn naaste en zijn familie erop attendeert om hem na zijn dood volgens de sunna te behandelen. En dus ook volgens de sunna te wassen en volgens de sunna te begraven. En dat is een belangrijke zaak. Want je ziet dat vele mensen zich nog steeds schuldig maken aan bidden als het gaat om het wassen van een dode iemand. Als het gaat om het verrichten van het dode gebed voor zo'n iemand. En als het gaat om het begraven van die persoon. Wanneer de persoon op het punt staat om het leven te laten, dan dienen een aantal dingen te gebeuren. Eén, de shahada dient hem, geloofsbelijdenis, dient hem te herinnering te worden gebracht. En hij dient aangemoedigd te worden deze uit te spreken. Want de profeet Vrede Zij met hem zegt in de overlevering: wiens zijn laatste woorden La ilaha illallah zijn, zal het paradijs binnentreden. Twee, de aanwezigen dienen op dat moment. Dus degene die aanwezig zijn bij een persoon die op zijn sterfbed ligt, dienen op dat moment du'a voor de zieke persoon te verrichten. En zij dienen alleen maar het goede te spreken in zijn aanwezigheid. Zo staat er in de overlevering dat de engelen, Amin, zeggen op alles wat in de aanwezigheid van een zieke persoon wordt gezegd. Of van een persoon die op zijn sterfbed ligt, wordt gezegd. Dus spreek alleen maar met het goede in zijn aanwezigheid. En zaken zoals het reciteren van Surat Yassin. In de aanwezigheid van een zieke persoon. Of deze persoon naar de Qibla te richten. Zijn allemaal zaken die niet gebaseerd zijn op bewijzen vanuit de Koran en de Sunnah. Daar zijn geen bewijzen voor. Dus men moet het ook laten. Verricht dua' voor de zieke persoon. Herinner hem aan de shahada. Dat is wat je dient te doen. Als een moslim het leven heeft gelaten, zij dus is doodgegaan, dan dienen ook weer een aantal zaken te gebeuren. Zijn ogen kunnen dicht worden gemaakt. En er kan vervolgens nog steeds dua voor hem verricht worden. Dat je Allah subhanahu wa ta'ala vraagt om hem het paradijs te doen bewonen. Om de beproeving in het graf voor hem te vergemakkelijken. Ook kan de persoon van top tot teen met een gewaad bedekt worden. Behalve als het om een persoon gaat die zich in een gewijde toestand bevindt, oftewel ihram. Het hoofd van zo'n persoon mag niet bedekt worden. En zo'n persoon dient ook in het land begraven te worden waarin hij is gestorven. Dat is eigenlijk zeg maar de oorspronkelijke oordeel daarover. Hij dient daar begraven te worden waar hij is gestorven. Dit om de soenna na te leven die ons opdraagt de doden zo snel mogelijk te begraven. Ook dient de familie van deze persoon de schulden die hij had zo snel mogelijk af te lossen. Als er later familieleden bijkomen die niet aanwezig waren tijdens het overlijden van de persoon, dan is het voor hen toegestaan om het gezicht te ontbloten en de dode persoon te kussen tussen de ogen. Zoals Abu Bakr radiallahu anhu heeft gedaan bij de profeet sallallahu alayhi wasallam. Wanneer een dierbare persoon het leven heeft gelaten. Dan dienen zij de volgende zaken in acht te nemen. 1. geduld tonen. En genoeg nemen met de voorbeschikking van Allah subhanahu wa Zo vinden wij in een overlevering van Anas ibn Malik Dat de profeet vrede zij met hem. Een vrouw passeerde. Die bij een graf zat, ze zat te huilen om iemand die kennelijk is gestorven. Toen zei de profeet Sallallahu alayhi wasallam tegen haar. Vrees Allah subhanahu wa ta'ala en heb geduld. Toen zei de vrouw tegen de profeet: Laat mij met rust, want jou is niet overkomen wat mij is overkomen. Toen zij later op de hoogte werd gesteld van het feit. Dat diegene. Die haar. Heeft aangesproken de profeet was. Is zij naar de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam, gegaan. Om zich te verontschuldigen. Toen zei de profeet. Sallallahu alayhi wasallam tegen haar. Geduld dient men te tonen. Op het moment. Dat hij door een voorval. Wordt getroffen. En niet zoals een aantal mensen doen. Eerst. Lopen ze te schreeuwen. En eerst. Lopen ze te roepen, O oh Allah waarom, O oh Allah waarom. En als ze dat voor de duur van een week hebben gedaan, dan pas zeggen ze tegen jou, we kunnen niks anders dan geduldig zijn. Nee, zo gaat het niet. Zoals de profeet zegt, geduld dient men te tonen op het moment dat hij door een voorval wordt getroffen. Vanaf het begin, geduld tonen. Twee, men kan istirja' verrichten. En dat is niks anders dan zeggen van, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dat kan men zeggen. Er zijn enkele zaken die de profeet Vrede Zij met hem heeft verboden, wanneer iemand te horen krijgt, dat een naaste van hem is overleden. Als eerste, weklagen, dus dat ze eigenlijk begint te klagen, over het feit dat een persoon is doodgegaan. Twee, het slaan op het gezicht. Drie, het open scheuren van de kleren. En vier, het scheren van het hoofd. Of wat sommige anderen ook doen, namelijk het laten staan van hun baarden voor een aantal dagen. Dat zie je ook een aantal mensen doen. Gebeurt. Wanneer die dagen voorbij zijn, dan scheren zij weer hun baard af. En dat is niet de bedoeling. Dat is absoluut niet toegestaan. Een baat moet je altijd laten staan. En niet alleen maar als een persoon is gestorven. Want de profeet sallallahu alaihi wasallam Heeft aangegeven dat het altijd moet blijven staan. En niet alleen wanneer een persoon de dood heeft gevonden. Ook zijn er een aantal zaken of tekenen. Waaruit blijkt dat een persoon een goede einde heeft gekend. En dat hij inshallah bestemd zal zijn voor het paradijs. Zoals bijvoorbeeld. Het uitspreken van de geloofsbeleidenis. Wanneer men op het punt staat om te sterven. Ook behoort een bezweet voorhoofd tot een van deze tekenen. Dit op basis van een overlevering van Bureid ibn Ghasseeb. Toen hij een zieke broeder van hem bezocht en hij zag hoe zijn voorhoofd bezweet was. Zei hij Allahu Akbar. Ik heb de profeet vrede zij met hem horen zeggen, een Mokmin herken je aan een bezweet voorhoofd tijdens de dood. Ook iemand die op de vooravond van vrijdag is gestorven, of op vrijdag het leven heeft gelaten. Ook daarvoor zijn correcte overleveringen te vinden. Als een moslim het leven verlaat, dan dient hij natuurlijk gewassen te worden. En dit dient zo snel mogelijk te gebeuren. En bij het wassen van een dode persoon. Dient men rekening te houden met een aantal zaken. Eén. Hij wordt altijd drie keer of meer gewassen. Twee. Het aantal wassingen. Dus als hij ervoor kiest om meer dan drie keer te wassen. Dan dienen altijd het aantal wassingen oneven te zijn. Drie. Naast water kan men zeep. Of jojoba bladeren gebruiken. Of sidder, wat ze in het Arabisch noemen sidder. 4, Bij de laatste wassing... kan men het water... mengen met iets... dat welriekend is. Dus iets dat een heerlijk geur heeft. 5. Als een vrouw vlechten heeft in haar haren... dan dienen deze losgemaakt... te worden. En ook goed gewassen te worden. Zes. Als het een vrouw betreft... die gewassen wordt dan dienen er na het wassen drie vlechten in haar haren gemaakt te worden 7 degene die de wassing verricht dient altijd met de rechterkant te beginnen bij het wassen en 8 gaat het om een vrouw die gewassen dient te worden dan gebeurt dat door een vrouw gaat het om een man die gewassen dient te worden dan gebeurt dat door een man het is wel toegestaan voor een man om zijn vrouw na haar dood te wassen. En het is ook toegestaan voor de vrouw om haar man na zijn dood te wassen. En negen, de aura, de intieme lichaamsdelen van de dode persoon, dienen met een stuk stof bedekt te worden. En degene die zorg draagt voor de wassing van een dode iemand, komt een grote beloning toe. Mits hij zich houdt aan twee voorwaarden. In eerste instantie, de zaken die zich tijdens de wassing voordoen en die nadelig zijn voor de overleden persoon als ze verteld zouden worden, doorverteld zouden worden, bijvoorbeeld tekenen die duiden op een slecht einde, mag diegene natuurlijk niet doorvertellen. Dus degene die de wassing heeft verricht, mag die tekenen niet doorvertellen. Want soms doen zich tijdens de wassing, subhanallah, bepaalde tekenen voor, waaruit valt op te maken of een persoon bestemd is voor het paradijs. Of juist bestemd is voor de hel. Sommige mensen subhanallah beginnen gewoon spontaan heerlijk te ruiken. Vaak is het ons verteld subhanallah. Terwijl anderen verschrikkelijk gaan ruiken. Sommige personen er gaat zich op een moment hun gezicht gaat verlichten. Terwijl anderen ineens hun gezichten subhanallah zwart worden van kleur. En zodoende. Maar de persoon die de wassing verricht mag dit soort zaken niet doorvertellen. En de tweede zaak, is dat hij de wassing verricht, van de dode persoon, enkel en alleen, om het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala te winnen. En niet dat hij daarvoor betaald krijgt. Hij doet het, met een zuivere intentie. En hij verwacht de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. In een overlevering zegt de profeet, vrede zij met hem via moslim vast, en vervolgens datgene, wat hij heeft gezien voor zich houdt. Allah zal hem veertig keer vergeven. Het is aanbevolen voor iemand die een dode persoon heeft gewassen om de grote wassing te verrichten. En de enige persoon die niet gewassen mag worden wanneer hij komt te overlijden is een martelaar. Die wordt niet gewassen. Nadat men klaar is met het wassen van een dode persoon. Dient de dode persoon in een lijkengewaad. gewikkeld te worden. Oftewel Lekeven. En Lekeven of lijkengewaad dient betaald te worden met het geld van de persoon die gestorven is. Het moet van zijn geld afkomstig zijn. Het lijkengewaad dient het algehele lichaam te bedekken. En als we het hebben over een lijkengewaad. Dan wil ik zeggen dat een aantal zaken wenselijk zijn voor Lekeven. Eén. Het dient wit van kleur te zijn. Twee. Het lijken gewaad dient te bestaan uit drie lagen, die los zijn van elkaar, of drie gewaden. Drie, zij dienen van een gemiddelde kwaliteit te zijn en ze moeten niet ontzettend duur zijn, want anders krijgen we weer te maken met geldverkwisting en dat is niet nodig. Een dode persoon dient gedragen te worden naar zijn graf. Nadat hij gewassen is, dient hij gedragen te worden naar zijn graf. En het is toegestaan voor de moslims om zo'n begrafenisstoet bij te wonen, Zoals we eerder aangaven. En mee te lopen naar de begraafplaats. Ook enigszins om stil te staan bij de dood. En om onszelf te herinneren aan de dood. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. min dikri min laddat", Zei hij namelijk. Vermiddeld het gedenken van de dood. Maar dat doet natuurlijk zeg maar. Een persoon beseffen dat ook hij op een dag zal sterven. Dat ook hij op een dag het leven zal laten. Dat ook hij op een dag zich moet verantwoorden tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. En degene die meelopen met zo'n begrafenisstoet, Die mogen zich niet schuldig maken aan zaken die in strijd zijn met de zonde, Zoals hard op huilen. Of het afsteken van wierook, wat je soms ook ziet. Ook is het niet toegestaan om bepaalde spreuken hardop te zeggen. Zo vertelt Keiz dat de metgezellen er niet van hielden om hun stemmen te heffen tijdens een begrafenisstoet. Nog erger is datgene wat wij vandaag de dag soms zien. Namelijk het inhuren van een muziekband die met de begrafenisstoet meeloopt en ik praat over moslims hè? en verdrietige en sombere liederen speelt. Het is aangeraden om met snelle passen te lopen, dus snel te lopen naar de begraafplaats. En het is toegestaan om tijdens een begrafenisstoet vooraan, achteraan, aan de rechterkant of aan de linkerkant van de overleden persoon te lopen. Het mag allemaal, geen probleem. Voor een overleden persoon dient tevens het dode gebed verricht te worden. Behalve bij Martelaar, voor hem wordt geen dode gebed verricht. Want de profeet sallallahu alaihi Wasallam Heeft het dode gebed niet verricht. Voor de martelaren van Uhud. Voor een persoon. Die bekend stond als een zondaar En zich schuldig maakte. Aan verdorvenheden. Zoals het plegen van ontucht. Of het drinken van alcohol. Enzovoort. Voor hem dient ook het dode gebed verricht te worden. Maar het is afgeraden. Voor de mensen van kennis. En de geleerden om zo'n gebed te leiden, dit als straf voor diegene. Het bewijs hiervoor is dat ook de profeet, vrede zij met hem, zich hieraan hield. Zo zijn wij in het bezit van overleveringen, waarin de profeet vaak vroeg naar de toestand van de gestorven persoon. Als de mensen goed over hem spraken, dan stond de profeet op en verrichtte voor hem het dode gebed. Als de mensen slecht over hem spraken, dan deed hij dat niet. En liet hij het over aan anderen. Als een persoon wordt begraven. Zonder dat een dode gebed voor hem is verricht. Dan kan men altijd nog naar zijn graf gaan. En alsnog het dode gebed verrichten. Zo'n dode gebed wordt gezamenlijk verricht. We spreken van een gezamenlijke gebed. Wanneer er minstens drie mensen aanwezig zijn. Hoe meer mensen zo'n dode gebed bijwonen. Des te beter het is. Voor de dode persoon. Want de profeet vrede zij met hem zegt. Wanneer een persoon komt te overlijden. En vervolgens veertig monotheïsten. Mewahidien. Mensen die geen shirk plegen. Voor hem het dode gebed komen verrichten. Dan zal Allah hun voorspraak. Met betrekking tot deze dode persoon accepteren. Hoe dient het dode gebed verricht te worden? Het dode gebed bestaat uit vier gebedseenheden. Vier rakken Men verricht. Tekbirat al-Ihram, en plaatst zijn rechterhand op zijn linkerhand, op zijn borst. Daarna reciteert hij het Zorat al-Fatihah, dit dient men zachtjes te doen, niet hardop. Daarna verricht hij de tweede tekbeer dus zegt hij andermaal Allahu Akbar. In die tweede rak'a spreekt hij Salawat Ibrahimiya uit, Allahumma salli ala Muhammadin, die kennen jullie wel. Vervolgens komt hij met de resterende tekbiraat en daartussen, dus tussen de derde en de vierde, doet hij dua voor de overleden persoon. Men doet dit alles natuurlijk met een zuivere intentie. Als hij dit alles heeft gedaan, dan verricht hij het teslim en is hij klaar met het verrichten van het dodengebed. gebed. Het graf dat gegraven wordt voor een overleden persoon dient diep, breed en goed afgewerkt te zijn. Het zijn de mannen die de taak op zich dienen te nemen om zo'n persoon in zijn graf te plaatsen. In dit geval genieten de familieleden van de dode persoon de voorkeur om hem te plaatsen in zijn graf. Een man mag natuurlijk zijn vrouw in haar graf plaatsen. Dit geldt alleen als hij de avond ervoor geen geslachtsgemeenschap met haar heeft bedreven. Heeft hij dit echter wel gedaan, dan moet hij de zaak aan iemand anders overlaten. De dode persoon wordt in zijn graf op zijn rechterzijde geplaatst met zijn gezicht richting de qibla. Degene die hem plaatst zegt bismillah wa ala sunnati rasulillah. Hij mag ook zeggen wa ala millati rasulillah. Als men klaar is met het begraven van zo'n persoon dan is het toegestaan om het graf ietsje te verhogen zodat hij in de toekomst te herkennen is... Ook mag hij daar iets plaatsen om het graf herkenbaar te maken, zoals bijvoorbeeld een steen. Dit met de bedoeling om de familieleden in de toekomst begraven te laten worden naast deze persoon. Het is toegestaan om de familieleden van deze persoon te condoleren. Wat hij dan op dat moment dient te zeggen, zijn woorden die enigszins het verdriet van deze mensen wegnemen en de pijn enigszins verzachten. En ook woorden die hun harten kunnen versterken. En geduldiger kunnen maken. En het condoleren van iemand hoeft niet per se binnen drie dagen te gebeuren. Zoals een aantal mensen zeggen. Het mag ook daarna. subhanakallah,